Goedenavond allemaal, ben ik te verstaan. Uh, het is acht uur. We kunnen gaan beginnen. Welkom bij Studium Generale. Wij organiseren lezingen, symposia en debatten voor studenten en andere geïnteresseerden. Um, vanavond is de tweede lezing van Maarten van Rossum in de reeks Populisme. En um, we zijn blij jullie in zulke grote getalen te zien... Jammer voor sommigen die we net de deur hebben moeten wijzen. Maar dat laat toch maar zien hoe actueel het onderwerp is. En uh, de populariteit van Maarten van Rossum. Geluk... Gelukkig wordt de lezing ook uh, live uitgezonden. Dus uh, u kunt het ook altijd later op de website terugkijken. Home Academy is aanwezig om uh, de opnames te maken. En uh, naast deze lezing zijn ook alle andere lezingen terug te zien. Uh, ik wil graag de aandacht vragen voor de rest van ons programma. Deze week starten we morgen met uh, de lunchlezingen. Morgen zal um, er een lezing zijn van Frans Verstraten over waarnemingspsychologie. En dat vindt plaats in uh, de bootzaal in de universiteitsbibliotheek om 1 uur. Uh, daarnaast wil ik u graag het symposium Vredesdagen onder de aandacht brengen. Dat zal plaatsvinden op 5 oktober, dinsdag 5 oktober. En dat is dus een navolging van deze lezingenreeks. Dus u kunt gewoon fijn blijven zitten op de dinsdagavond. Daarnaast kunt u uh, zich ook al inschrijven voor de workshops die dan gegeven worden. En voor alle sprekers en um, de workshops verwijs ik u naar de website. Dat is www.sg.uu.nl uh, Vanavond is zoals gezegd de tweede lezing binnen de reeks populisme. Geeft door niemand minder voor Maarten van Rossum. Zoals de meeste van jullie wel zullen weten was hij verbonden aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar. Maar tegenwoordig zien we hem vooral op tv, zoals afgelopen woensdag nog... ...toen hij constateerde dat er een uh, opgevouwen moslim in zijn lezingen uh, sprekersstoel zat. Dat hebben we deze week voorkomen. We hebben nu een andere stoel, dus ik denk dat het vanavond wel goed komt. Um, voor nu wil ik u vragen uw mobiele telefoons uit te zetten... Uh, ...in verband met, uh, met de opnames die gemaakt worden. Het kan namelijk uh, voor storingen zorgen... En ik wens u tenslotte een hele fijne avond. En ik wil u een applaus vragen voor Maart van Rossen. Ja, nu doet hij het. Ze moest even reageren. Achterin goed verstaanbaar? Ja? ja nu weer wel. Oké, okay. hier ook. Steekt u even uw vinger op als ik niet meer verstaanbaar ben. En dan mocht ik die kant op kijken, dan slaakt u een ijselijke Hoewel, dat vinden ze niet leuk bij de Home Academy. U slaakt geen ijselijke kreet, maar u, u, u geeft uw buurman een zetje. Waardoor het zetje eigenlijk zich zodanig voortplant... ...dat die meneer hier op de hoek geruisloos van zijn stoel dondert. He? Hij ziet er jong uit, dus dat kan hij nog wel hebben. Ja, goed zo. Dan, dan valt mij ook op als u het niet meer verstaat, zal ik maar zeggen. Ja? Maar laat dat wel weten. Maar goed, u kunt het altijd nog weer uh, nakijken op internet... ...en dan kunt u het ooit nog weer op cd kopen bij de Home Academy. Dus pff, u zult niet zo verschrikkelijk veel missen misschien. Ik heb de hele vorige keer besteed aan inleidende praatjes. En we moeten ook dit keer wel iets meer tempo maken, moet ik u zeggen. Hoe verleidelijk het ook is bij dit onderwerp om steeds af te dwalen... en te wijzen op de zeldzame onnozelheid van het verschijnsel als geheel. Maar dat zal ik mij proberen in te houden. Ik had eigenlijk in het laatste stukje vorige week behandeld... Het probleem dat de enorme successen van de eerste dertig jaar na de oorlog, vertaald in die reusachtige economische groei, niet alleen in Nederland, maar in heel West-Europa en in de hele Westerse wereld, hoe die voor een hele reeks van problemen hebben gezorgd in de jaren zeventig en tachtig. overal allerlei onzekerheden op tal van terreinen. En daar nou moeten we het over hebben dat eigenlijk...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 Ik weet niet precies wat ze daarmee gedaan hadden, Canada verhuurd of zo. Moet u me nou niet vragen. Eh, met als gevolg dat dat hele vervelende consequentie, ja had je bestaalde wel een stuk minder onhoorende zaakbelasting. Maar je huis stond in de fik, je belt op, maar je staat in de fik. Ja sorry meneer, maar u betaalt zoveel minder belasting dat we onze brandweerauto hebben waar een Canada verhuurd is. We kunnen jammer genoeg niet komen blussen.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 ...met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Een ander deel natuurlijk van dat nieuwe wensenpakket... ...van dat nieuwe beleidsconcept... ...was dat de verzorgingstaat wel enorme uitwassen was gaan vertonen... ...en dat het zaak was om die verzorgingstaat eh, ingrijpend te saneren. Om de meest merkwaardige verschijnselen die daarmee samenhingen ...om daar iets aan te doen. Ik weet niet of ik dat voorbeeld al heb gegeven van de BKR ik dat afgedaan. gedaan? Ja, wat jammer zeg. Wie was er niet vorige week? Ja, zit u eh... Uh, u straks misschien even... Over de beker, ja.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 Tot zeer voor kort, tot zeer voor kort, de grootste industriële exporteur ter wereld. Pas zeer recent gepasseerd tijdens de kredietcrisis door de opkomst van, van China. En zonder dat land, dat grote land aan onze oostgrens, waar ze overigens geen Engels spreken. Dat is uh, ook zo'n idee. Hè? Dat ze overal in de wereld steenkolen Engels spreken, maar dat is dus niet zo. En voor de, van dat land zijn wij voor meer dan 30% afhankelijk wat betreft onze eigen economische activiteit. Dus gaat het eigenlijk ons betrekkelijk goed. He? Ja, je gunt het niet aan het nieuwe kap... Oh, sorry. Ja. Dat is een goed moment om even mijn neus te snuiten. Ja, zulke kleinzielige, kortzichtige opmerkingen, die moet u mij maar vergeven. Dat kan ineens in je opwellen zulke dingen. Hè? Dat je denkt van ja, ja, hè? je hoort al de algemene beschouwingen volgend jaar. Hè? Dan gaat het waarschijnlijk nog weer iets beter dan het planbureau had voorzien. En dan hoor ik horen te zeggen, dat ligt aan ons. Hè? Dat ligt aan ons. Mag ik u dan een wijze les geven? Misschien heb ik hem al eerder gegeven, maar voor veel wijze lessen geldt dat het alle nut heeft om die elke week een keer te horen. Als Nederlandse politici zeggen dat het slecht gaat, dan is het altijd de wereldmarkt. Ja, we ja, kunnen er ook niks aan doen, sorry, maar dat, ja, het, is, het zit tegen... Het is verschrikkelijk allemaal. Als het goed gaat, is het altijd het ragfijne sociaal-economische beleid van het zittende kabinet. Ik kan u verzekeren, als het goed gaat, heeft het ook niks te maken met het zittende kabinet. Hè? Dat was eigenlijk wel rustig in de afgelopen periode. We hadden wel een soort zittend kabinet, maar het, het deed eigenlijk niks. Hè? Ik vond wel trouwens, ik weet niet of het u is opgevallen, dat de koningin slecht las vandaag. Hè? Was ze nerveus of zo, pot, voor het drie nog een toe. Of begint ze oud te worden. Of was het zo'n krak en tekst dat niemand van tevoren de grammaticale structuur van de zin kan voorzien? Ja, dat zou bij het CDA wel een mogelijkheid zijn natuurlijk. U weet, dat zijn geen taaltovenaars. Daar heb ik überhaupt niet veel politici die als zodanig kunnen worden beschouwd. Maar deze keer vond ik het wel. En op, op een goed moment ging het zo volkomen fout... dat ze op een soort schuldig meisjesachtige manier... Naar, naar, de, ...naar de reiziger naar New York zat te kijken. Hè? Viel u dat ook op? Dat je denkt, ah oh sorry, hè? hij mag blij zijn dat hij er zo lang gezeten heeft. Hè? Kun je best wel eens een foutje maken. Ja, dat is eigenlijk de toestand waarmee we zitten aan het eind van de jaren 70 en het begin van de jaren 80. Onzekere jaren. Jaren van een veel grotere structurele... Problemen op economisch gebied dan we nu hebben als gevolg van de kredietcrisis. Maar u weet, crisissen worden vaak door politici een beetje overdreven... zodat ze allerlei dingen kunnen doen die ze alleen kunnen doen... als ze ons wijs hebben gemaakt dat er crisis is. He? Ja. En wat zei ook weer die medewerker van Obama... je moet je een goede crisis nooit laten ontglippen. Omdat, <lacht> omdat je, ja, hoewel je indruk hebt dat Obama druk bezig is... om zich de boel wel te laten ontglippen, maar...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 Dat inclusief het populisme... Ja, u begint misschien langzamerhand te verlangen naar het populisme. Ik hoop erover te spreken te komen. Ja, u weet het niet. In september 81, alleen de ouderen kunnen zich dat nog herinneren... ...kwam in Nederland een van de aller, aller ongelukkigste kabinetten... ...aan het bewind die wij ooit gehad hebben... ...namelijk het kabinet Van Acht den Uil. Van Acht werd minister-president. Hij had er al niet zo verschrikkelijk veel zin meer in. Hij vond Wiegel wel gezellig, maar Den Uyl zag hij niks in... Vond hij maar een fanaticus geloof ik. Ja, u weet vandaag is later verstandig geworden. Maar toen was hij dat nog, uh, ja dat viel niet goed na te gaan wat hij was op dat moment. Uh, kabinet van 8NL, dat is het enige kabinet wat zijn ontslag weer aangeboden heeft voor dat het eigenlijk zo'n beetje geïnstalleerd was. Maar goed, dat is niet aangenomen. Zo heeft het nog een tijdje doorgekrukt, ergens tot in het late voorjaar van het volgende jaar.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 Hij was in dat tijd de eerste levende Nederlander die op een postzegel stond. Maar sindsdien is er ook tal van voetballers ook op de postzegel verschenen. En als je, als je een briefje schrijft en betaalt, dan kun je zelf ook op de postzegel. En ik moet u zeggen, in eerste instantie vond ik dat een enorm verleidelijk concept. Ik wou een zeer grote zegel laten maken. Frontaal opstond. Hè, dat mensen als ze hem in de bus krijgen, ik ah. Maar ik heb er toch vanaf gezien. Vond een infant, het is eigenlijk de dood van de postzegel. Hè? Als elke boer, Jan boerenlul op de postzegel kan komen te staan. Dat is de dood van de postzegel. En, en nu is de postzegel dood. Want er staat ook geen waarde meer op. En Het is, het is, echt, het is tragisch. Want het was een hoogst interessant cultureel signaal. eigenlijk In alle opzichten de postzegel. Ja, maar Drees was minister-president in een tijd dat het goed ging. Ik heb het al eens eerder gezegd. Als ik in 1948 minister-president was geworden, ik was toen vijf, maar ja, daar lacht u om. Maar ik was een vrij voorlijk ventje. En ik was het gebleven tot 1958. Toen was ik bijzonder tussen vijftien geworden. Dan was het in Nederland denk ik niet fundamenteel anders gegaan dan, nu het, dan het nu gegaan is. Oké, okay, Drees was, was streng en hij was efficiënt en hij was tegen elke vorm van verspilling. Zou ik u prachtige anekdotes van kunnen vertellen als we ons hier niet voortdurend aan de tijd zouden moeten houden. Dus dat ga ik dan ook allemaal niet doen. Maar het had niet veel, maar onder heel lastige omstandigheden. Hè? Een bedrijf wat snel groeit in een hoogconjunctuur, daar kunt u ook directeur van worden. Dat is helemaal niet moeilijk. Hè? U zegt gewoon elke ochtend uh, hetzelfde recept als gisteren. Hè? Maar...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 Gevoerd werd, de werkgevers waren het er mee eens, de werknemers waren het er mee eens. En eigenlijk waren alle grote politieke partijen het er ook mee eens. Want eerst regeerde onze Ruud, hè, die ik nu maar ja, als het goed gaat dan noem ik hem altijd onze Ruud. Hè. Als het slecht gaat spreek ik van de heer Lubbers. De eerste twee kabinetten zoals u weet waren met de VVD. Dat is toen spaak gelopen, derde kabinet Lubbers was met de Partij van de Arbeid.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 Goed, u kunt er misschien straks een boeiende vraag over stellen hoe dat dan in elkaar zit. Dan zal ik u daarop eh, antwoord geven. Er ontstond dus eigenlijk een, een zeer brede beleidsconvergentie in de jaren dertig. Maar die partijen klonterden samen in een gedepolitiseerd technocratisch beleidscentrum, zou je kunnen zeggen. Ik maak het steeds erger en erger.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 Ten linkerzijde, als u er even over nadenkt, de Partij van de Arbeid was ook naar het centrum geschoven. En werd door velen in haar aanhang beschouwd. Veel te liberaal geworden. Dat is heel, het lijkt zelf wel een neoliberale partij. Waar is het socialisme? In Os. Daar is het socialisme. He? Ja. In no time weet Jan Marijnissen eigenlijk uit het totale niets...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 Na een aantal hele moeilijke jaren in de vroege jaren 80. Hè, we hebben het echt vrij behoerd gehad. Ik denk alleen maar aan mezelf. Ja, sorry dat ik aan mezelf. Ja, ik las een goede dag in de krant. We hadden dan niet eens een briefje over gekregen dat in Den Haag werd overwogen om de hele lettere faculteit in Utrecht te sluiten. Ik begrijp dat ik even een slokje water moest nemen. Ja. ja. Ik was een vroege veertiger met twee kleine kinderen. En ik dacht bij mezelf, wat, wat moet je in godsnaam? Nou, ik kon niks. Ik kan nog steeds niks, maar... Ja, u dus zult zeggen, je kunt in ieder geval één ding. Dat is namelijk langdurig houden, maar... En je moet, je, daarvoor moet je de juiste context vinden om er geld mee te verdienen. Hè? Die had ik toen nog niet helemaal uh, ontdekt eigenlijk. Hè. Ja, dat dacht ik bij mezelf. De hele letterfaculteit dicht. Dat soort van... Tenslotte, het is tenslotte natuurlijk niet gebeurd, want u weet met veel dramatische maatregelen die ons worden aangekondigd... ...die gaan nooit door, maar ik geef u maar aan hoe de vlag erbij hing in de vroege jaren. Tachtig. Zoals gezegd, het ging geweldig goed in Nederland. Het was sprake van een voorspoedige economische ontwikkeling, waar ik later nog wat qua detail op terug zal komen... He, u herinnert zich nog wel dat Wim Kok werd uitgenodigd door Tony Blair. Tory Tony, he, hebben we nu uit de memoires begrepen. Wie heeft ze al gelezen? Niemand. Misschien ook wel verstandig ook. Ja, Blair en Clinton nodigden Wim Kok uit om te laten zien hoe wij in Nederland op een magistraal effectieve wijze de zogenaamde third way hadden ontdekt.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 Misschien door zijn macramee in de vrouw, maar niet, door, maar niet door Bill Clinton. Ik weet niet precies wat er door zijn hoofd ging, maar je zag dat hij er niet gelukkig bij was. Hè? Terwijl ik nog eens zag dat, dat Berlusconi zijn arm om Balkenende heen legde en ik had de indruk dat Balkenende zelden zoiets fijns had beleefd als dat. Hè? Terwijl ik had direct gezegd: weg, viezert, hè. Ik vond dat een beetje vernederend voor, voor een Nederlandse minister-president. Die moet dan moet dat toch even zo doen. Berlusconi Berners -Kony, hè? van populisme gesproken. U heeft laatst natuurlijk dat stukje wel op televisie gezien. Die man is minister-president in een van de grootste Europese landen. Met een lange, lange culturele enzovoort traditie. Ja, het kan nog erger dan in... God, komt, dwaal ik alweer af. Ja...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 He, waar, waar moeten we onze normen en waarden dan precies vandaan halen? En zodra men zich dat thuis op de bank gaat afvragen, niet waar, is de vraag naar de verlosser, eh, die is eigenlijk betrekkelijk nabij. Wie gaat ons vertellen hoe we eigenlijk moeten leven? Ja, verlosser in dit geval met een grote V vanzelfsprekend en bovendien natuurlijk de... Traditionele kiezers waren in Nederland zwevende kiezers geworden. Want als je niet verankerd meer bent in de rooms-katholieke kerk, eh, wat, je er maar verder, de PvdA, wat je er maar verder bij wil bedenken, en je zit thuis op de bank naar de, naar de televisie te kijken, hè, dan krijgen we ook van een ouderwetse parlementaire democratie, krijgen we met een hele mooie Vlaamse uitdrukking de toeschouwersdemocratie. Dus u denkt eigenlijk.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 Ik er Zeker. het het het het het het het het het dat is wel een beetje een ja, dat is een beetje dat is wel dat een wel maar ja, dat is Het is goed. Het is goed. Het is Het is wel Het is goed. is Dat is niet zozeer. een groot ja, team me? dat het Nederlands dat het? Je hebt wel moeten Je hebt wel moeten hier. Je hebt wel hebt niet in de Niet hebben dat je Dat weet je niet, ik het niet juist wel. is echt Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik weet het niet, ik kan het op Dames en heren, tijd om weer te beginnen, dacht ik. Mag ik aan de geluidstechnicus vragen om het ietsje harder te zetten, want hier achter mij blijkt toch een groep die door, door een merkwaardige natuurlijke speling van de natuur helemaal niets gehoord heeft in de eerste 40 minuten. Dus die zullen zeer verrast zijn over de verdere ontwikkelingen. Die echt uit de blauwe hemel komen vallen nu. Maar ja, dus iets, ja, is dit beter? Is dit beter? Ja? Oké, okay, want u heeft dus niet gedaan, U heeft die manier heb ik me niet zien bewegen. Dus, uh. Ja, populisme in Europa. Eigenlijk de hele periode na de Tweede Wereldoorlog zien we in Europa her en der populistische erupties.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 De reden dat het die naam heeft, dus u zult zien dat het populisme vaak uitgesproken anti-elitair, anti-intellectueel, eh, dat, dat men daar niks van moet hebben. Het moet allemaal zo gewoon mogelijk zijn. Iedereen moet er iets van kunnen begrijpen. Je zou kunnen zeggen, het, het populisme groeit in, in het niemandsland tussen de beloften van de parlementaire democratie aan de ene kant... ...en de werkelijkheid van de democratie aan de andere kant. Want dat woord democratie natuurlijk doet u geloven, doet eigenlijk iedereen geloven... ...dat het volk, hè, dat, dat zegt het woord al in zijn twee delen, volk en macht... ...dat het volk aan de macht is. Maar de, de crux eigenlijk van...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 dat zij het volk aan de macht zullen brengen. Zodra u iemand hoort zeggen van we moeten de macht weer teruggeven aan de burgers, dan weet u zeker dat u met een populist te maken heeft. Hè? Want de vraag is altijd aan welke burgers gaan we dat eigenlijk, terug, we dat eigenlijk teruggeven. Nu blijkt bijvoorbeeld dat we, het als het nieuwe kabinet er komt, gaan we het aan de helft van de Nederlandse burgers teruggeven. Die andere helft die en die, die likken nu al hun vingers erbij af. Hè? Heeft u zeker ook wel gelezen. Dus hoe die andere helft zich moet voelen. Nou, die likt zijn vingers er niet bij af. Hè? Die vreet zijn nagels erbij op. Bij ja, dat is allemaal een vrij ongelukkige metafoor in grote trekken. Kortom het gevoel, de burgers hebben niks te zeggen. De partijen, de, de elite, de doctorandessen, hoe u ze maar wil noemen, die doen maar raak.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 Dat is, uh, speelt zich af in Frankrijk in de jaren 50 van de, van de vorige eeuw. Boujade is over pas dood, ik wist dat ook niet. Hè. Dat is zo iemand, ik keek even, want je moet dat dan even uitleggen. Natuurlijk geboren in 1920, dus een dertiger in de jaren 50. Hij is pas in 2003 overleden. En dan denk je van zo goedheid heeft u dat ook wel eens van die mensen die dan, wat zie je in de krant, overleden. Ik zou hem zeggen, staatssecretaris Jansen was staatssecretaris in het kabinet uh, Marine. Ja, ik zie al tal van mensen in het kabinet Marijnen. Nooit van Roert. Dat is ook wel terecht, moet ik u zeggen. Gezien de record van het kabinet Marijnen, maar toch. Ja, en dan denk je: potverdrie, die man heeft al die hele halve eeuw nog geleefd. Terwijl die, terwijl die weg was. Terwijl die in het black hole van de geschiedenis was, was verdwenen. En zo was het ook een beetje met Pierre Poujade. Poujade kwam op voor de zogenaamde kleine man.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 Nee, nee. We hebben een tijdje met de wichelroeder rond de kerk gelopen, maar eh, er, viel niets, er viel niets te bespuren van een eventuele terugkeer. Ja, dat is een hele tragische zaak eigenlijk. He, dus Pierre Poujade, het jongste parlementslid van de Poujadisten, was Jean-Marie Le Pen. He, dus je ziet dat een lange continuïteit tussen het, tussen het uh, in feite het Poujadisme.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 Dat kan lokale autonomie zijn, denk aan het Vlaams Belang, het Vlaams Blok, denk aan de Lega Nord, het kan, kan Jurk Haider zijn, die wel degelijk in zekere zin de woordvoerder was van, van een nazisme wat in feite in Oostenrijk, waarin Oostenrijk nooit mee is afgerekend. Hè. Oostenrijk is een geniale kleine natie en die, zoals u weet, alle Oostenrijkers stonden in 38 met witte bloemetjes langs de weg toen de nazi's binnentrokken en na 45 zei ze, ja wij waren de eerste die bezet zijn ja die bloemen dat was maar schijn hè? we deden net alsof daar zijn wij Oostenrijkers meesters in hm? en ik ja ik was nog eens gekwartierd in een Sorry dat ik dit nou weer ga vertellen. In een klein Oostenrijks hotel. Zo'n idyllisch bergdorp en zo. En om een of andere duisterheden was ik in een kamertje onder de hanebalken ondergebracht. En boven mijn bed hing een, een foto. Waar ik aanvankelijk helemaal geen achterpad had geslagen. Maar ja, je, je slaapt er een week. En dan denk je, ja, ik ga toch eens even kijken. Dus ik haal dat ding van zijn, van zijn spijkertje af. En ik denk, hé, hey, ik ken die man die daar voorop loopt. Met, met dat zwarte uniform aan. Ja. Dat was de allervriendelijkste baas van het hotel waar wij logeerden. Die in zijn eigen hotel een fotografisch onomstotelijk bewijs had hangen van zijn langdurige nazistische sympathieën. He? Dat is toch, nou ja. He? Het is een beetje alsof je bij goede kennis op bezoek komt die altijd GroenLinks hebben gestemd. En die nu een foto van gekke geert op het waar hebben staan. He? Ik denk, potverdrie, wat zullen we nou leven? He? De vijand is onder ja, ja, daar begon de Jean-Marie Le Pen. Boven overigens een zeer begaafde spreek. Dat is iemand die, die gedeeltelijk als gevolg van zijn, zijn, zijn retoriek het, het relatief ver heeft gebracht voor een populist. Want de grote vraag bij populisten is, slagen ze erin om ooit aan de macht te komen? Ja, dan nee.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 Die zeiden, ja de parlementaire democratie, dat is, een, dat is een schijndemocratie, dat is helemaal geen democratie. Dat is eigenlijk een, ik, ja, ik moet even in mijn geheugen graven, een totalitaire consumptiesamenleving. Dus de arbeiders werden systematisch onderdrukt met Opel Kadets, kleurentelevisies, uh, wintersportvakanties. Eigenlijk wilden zij, wilde zij zich uiten in, in kunstzinnige richting. Zij wilden banen laten groeien in allerlei opzichten, maar... Ze zijn omgekocht, niet maar door het monopoliekapitaal, met, met autootjes en televisietoestellen. En probeert u het maar, het lukt altijd weer. He? Ja, heel begrijpelijk, want dat heeft u liever. Dat u leert macramé of dat u een open cadet heeft. Ja, die heette heet tegenwoordig anders, die heette tegenwoordig Volkswagen Golf. Maar dat doet er in feite, dat doet er in feite helemaal eh, niets toe. En ook.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 Ik weet niet hoeveel van mijn latere wetenschappelijke collega's ik niet met verflenste stenseltjes bij het seizoen hier heb zien staan, waar het dan op stond dat de arbeiders nu eindelijk moesten kiezen. Ik ga geen namen noemen, dat zou al te pijnlijk zijn. Ik ben altijd veel te lui geweest voor dat soort van politieke activiteit. Ja, zeker als het regent, voel ik niets voor de revolutie eerlijk gezegd. Hè?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 U zult zien dat ook Fortuin, niet waar, deze, deze pelgrimstocht heeft ondernomen. Ja. Wat naar mijn idee altijd een doorslaggevend bewijs is voor het feit dat ze nooit gelijk hebben. Hè. Ze hadden niet gelijk toen ze ultralinks waren. Hè, dat de arbeiders werden omgekocht met open kadetten en ze hebben nu ook geen gelijk. En je kunt, nou ja, denk u er even over na en dan zult u zien hoe het eigenlijk in elkaar zit. Uh,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 Dat zou op dat punt nog wel wat eh, interessante bezuinigingen tot stand kunnen brengen. Maar ook dus een hele, ja, de hele combinatie van provo verbale provocatie en theater was bij Mogens al aanwezig. Zo begaafd was hij dat hij in de gevangenis terecht is gekomen.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 ...onder leiding van Pia Kersgaard. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik heb het geloof ik gevraagd vorige keer. Pia Kersgaard, was het geloof ik, hè? Ja, je hebt altijd het gevoel dat, het niet. Ja, dat je onwelkend wordt als je het echt goed doet. Ja, en die vooruit, die Deense Volkspartij, die heeft eigenlijk een heel interessante wending doorgemaakt...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 Liberaal, vrijheid, gelijkheid, broederschap. behalve voor moslims. Ja. Um, ook tegen de toetreding van Turkije tot de EU. U vindt daar in feite dit, dit enorm en dat is een enorm handig mobilisatieprogramma. Heel veel mensen begrijpen niks van de EU, dus daar zijn ze tegen. Ze zijn ook tegen dat Turkije lid wordt, want ja, er komen er 80 miljoen moslims bij. Ze zijn niet tegen de verzorgingstaat, hè, want dat is merkwaardig genoeg, heeft het neoliberalisme in zijn saneringsdrang van de verzorgingstaat. Dat heeft tegelijkertijd weer geleid tot een, een verdere opkomst of stimulering van het eh, populisten. Maar wat u tenslotte natuurlijk ook zich steeds moet eh, realiseren is dat populistische partijen zijn tegenpartij. Het zijn partijen waar mensen op stemmen Ja, ach meneer dondert erop met al die klerenlijners. Het zijn...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 ...zit er dus in. Hè? Ook een tegenpartij Dus er zitten meerdere elementen in... ...maar de drijvende kracht... ...de emotionele kracht... ...wordt uiteindelijk geleverd... ...door eh, de onrust over... ...de verontwaardiging over... ...een omvangrijke immigratie... ...waarbij men dan voornamelijk... ...let natuurlijk op eh, de moslim ...omdat er heel veel andere... ...immigranten, zoals ik ook al verteld heb... ...eigenlijk niet als zodanig herkenbaar zijn. En het kan best zijn dat er hier... Ik heb het gevraagd, maar weet ik veel dat er hier 15% emigranten euh, zitten die zich niet als zodanig bekend hebben gemaakt. Dat kan. Dat je het gewoon niet ziet. En dan moeten ze echt euh, hoofddoekjes op hebben. Ja, een beetje gek dat die vrouw van Wilders ook een hoofddoek. Ja. Okay. Nu even iets over het Nederlandse populisme, dat verteen toont in de jaren 60 uit te trekken die ik al zei. Het is grotendeels links van karakter.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 Dan kunt u wel lullen dat u dat zo wel wil, maar dat willen zij niet en uh, dan is het verboden. Dus dan moet je klandestie naar België fietsen. Hè? Want de katholieken zijn er altijd veel losser in geweest in dat soort van dingen. Hè? Katholieken zitten er helemaal niet mee dat je op zondag vers brood gaat eten. In Parijs kun je gewoon een vers croissantje krijgen op zondag, helemaal geen probleem. Maar een staphorst, euh, nou sowieso geen vers brood, laat staan een croissantje. Hè? <lacht>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 Het, het verzet tegen een, een centraliserende en dwingende staat, want het ging om de verplichte bijdrage aan, aan, aan, zo, aan het landbouwschap. Ik moet u eerlijk bekennen, zitten er hier nog, nog landbouwers in de zaal. Hoe is het daar tegenwoordig mee met het landbouwschap? Wie betaalt er nog, nog gedwongen? ...komt er kennelijk niemand meer. Nou ja, dit is ook niet de gezelschap dat je denkt van... ...hoewel die ene man waarvan die 12.000 kippen nou toch dood zijn... ...die had wel kunnen komen natuurlijk. Ja, het gekke is dat ons dat niks kan schelen. Hè? We liggen daar geen moment wakker van 12.000 kippen... ...die gruwelijk om het leven zijn gekomen. Hè? Kijk, dat je nou geroosterd wordt na de dood alleen... ...maar dat je al geroosterd wordt voor de dood... ...dat is toch wel vrij cru...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 Misschien kunnen we er een, een DVD'tje van boer Koekoek bij doen. Ja, het later nog voordeel tegen het mishandelen van zijn ponies, maar... Oké, okay. ja. Het wonderlijke is, dat realiseert ook niemand zich dat boer Koekoek tot 81 in de kamer heeft gezeten. Weliswaar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 Want u weet, als, als u ooit een definitie moet, als u, u hem gevraagd wordt bij een, misschien een examen wat u moet doen. Geef een definitie van het van charisma, dan zegt u dat wat Jan Maat niet had. <lacht> een hopeloos geval. Hoop, als u hem ooit op de televisie hebt gezien, zult u zien, een hopeloos geval. He. Het gekke is, Koekoek heeft nog een soort geheimzinnig binnenkomscharisma, maar...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 Misschien dat er iemand is die mij twitteren kan leren. Want je hebt het gevoel dat je er niet meer bij hoort als je niet twittert. Hoewel ik begrijp dat je als je vandaag twitterde, dat je dan een Japanse porno-site erop kreeg. Dat, dat vond ik wel een heel aantrekkelijk idee eigenlijk. Hè? Ja, dan heb je er ook nog wat aan. Goed, ja dat was ons populisme in de jaren 60. Dat was een heel links, voornamelijk links populisme. Hè, maar het steeds, het de thema toch, de macht moet terug aan...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 U weet, voor ons, voor mijn generatie, en zeker als je geschiedenis hebt gestudeerd, heb ik er al op gewezen dat, dat Rutte en ook al. Ik heb allemaal mijn kruid al verschoten eigenlijk, hè? Een beetje jammer toch dat ik dat niet nog een keer kan zeggen. Ja, in mijn generatie was het woord volk, dat, dat is een verdacht woord. Hè? Het volk. U weet wie het altijd over het volk hadden.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 Het interessante is wel, of u nou Fortuin leest, of u naar de website van Geert Wilders uh, surft, of wat u ook precies doet, of u gaat naar Rita Verdonk, dat nooit helemaal precies duidelijk wordt wie het volk eigenlijk is. Vaak is het volk blijkt eigenlijk alleen maar diegene, die personen te zijn die het eens zijn met de populisten, waardoor het volk alweer een stuk kleiner wordt natuurlijk. Hè?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 He, als ik u even zie als een deel van het Nederlandse volk. Weet u nog dat Maxima, het populairste lid van het koninkrijk huis, de ongekende durf heeft gehad dat zij nog nooit de typische Nederlander had ontmoet. Kortom, zij ontkende op een enigszins begrijpelijke wijze dat er zoiets is als een culturele identiteit. Nou, nou, nou, dat heeft ze geweten. He. Scheelde in haar of ze was met het eerste vliegtuig naar Argentinië gezet. Met die Willem-Alexander erbij. He? Ja. Want dat laten wij ons maar niet zo zeggen. En dan zegt u nog, ja, maar dat waren, die, dat waren de populisten. Nee. Er waren tal van intellectuelen waarbij je denkt van... Die zouden toch eigenlijk wel een beetje beter moeten weten dan... te denken dat wij een vaststaande identiteit hebben. Heb ik het al over ide die identiteit gehad? Ja? Nog helemaal niet? Oh...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 ik ben een verraaier. Uh, maar wat is het dan precies? En omdat niemand het schijnt te weten, heeft het Dagblad Trouw, heb ik u dat nog niet verteld, heeft een onderzoekje onder de lezers gedaan. Wat denkt u nou dat kenmerkend is voor de Nederlandse identiteit? En ik ben de meeste vergeten, maar de eerste drie heb ik onthouden. Want die vond ik namelijk enorm curieus. Wat denkt u dat nummer één stond als karakteristiek voor de Nederlandse identiteit? U komt er nooit op. Ja, ik sta ik mijn tijd een beetje te verpesten. Nummer 1 was oliebollen. Ja. Oliebol, ja. Dat is heel karakteristiek. Er is geen volk in de wereld met een zo grondige wansmaak als het Nederlands. Nu nummer 2. Nu, nu weet u een beetje in welke richting u het zoeken moet. Nummer 2. Wat denkt u? Was het maar haring, dat vind ik dan heel sympathiek. Hè? Denkt u wel aan die 17e eeuwse schilderijen met zo'n glaasje bier en haring, een stukje brood erbij. Misschien zelfs een, een pijpje. Nee, nummer twee was rookworst. Ja, een ander, een ander weerzinwekkend product van de Nederlandse keuken: Rookworst. En nou, nou nummer drie. Ja, nee, niet, niet stroopwafels of zo. Nee, nu nummer drie. Dat is ook heel karakteristiek overigens.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 Dat ze vaak in België als het gezellig begint te worden zeggen... Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Omdat, wil je nou als een scheet ophouden? Hè? We zijn hier niet die stomme rot hè? met hun gezelligheid. Straks moeten we nog oliebollen gaan eten. Nee. Alleen wij kennen gezelligheid. Hè? Ja. Daar ziet u aan dat, dat dit was een breed publiek. Maar Ja, goed voor zover vertrouwen door een breed publiek wordt gelezen. Maar hè, daar ziet u aan dat we...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 En nu is de tweede crux van de populistische beweging is dat de populistische beweging, zijn vaak bewegingen, niet altijd, maar meestal bewegingen, want dan wordt de leider namelijk niet voor de voeten gelopen door allerlei, ja, je zult zo'n bleker hebben, hè, dat is natuurlijk een ramp als je die erbij hebt. Dat heeft Geert goed georganiseerd. Die is zijn eigen partijvoorzitter, secretaris, penningmeester, de hele zandkraam. Uh,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 ...en als die dood is, dan verschrompelt de LPF ook in elkaar als een ballonnetje wat geprikt is. En wij weten allemaal wat er met de PVV zou gebeuren... ...als Geert zou besluiten om naar Israël te emigreren. He? En dat schijnt hij altijd serieus te overwegen. Nou ja, een hele goede gedachte op zichzelf natuurlijk. Ja. ja. Dan weten we dat de PVV, dat, dat de kans dat Hero Brinkman er iets van gaat maken... Nee, dat, dan, dan word je al direct een beetje lacherig van. Hè? En dat hele gezelschap, ik weet niet of u dat wel eens nader bestudeerd heeft, maar je vraagt ook altijd af waar ze ze precies vandaan hebben. Hè? Of, ze, of ze speciaal opbellen. Eh? Ja, het zijn allemaal zakenlui die kort geleden op een enigszins eh, rare wijze failliet zijn gegaan. Of, nou, het, het is een klassieke collectie van 12 ambachten, 13 ongelukken.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 Maar merkwaardige wijze is die nooit zo ver gekomen. Waardoor ik eigenlijk een beetje heb leren leven met klokken die op vijf voor twaalf staan. He? Je denkt: Nou, het zal zo'n vaart niet lopen. Batterijtjes op. Ja, een ander typisch aspect van alle populisme is paranoia. Het idee dat. Een relatief kleine groep u denkt in uw gezond verstand van nou, dat zal zo'n vaart niet lopen allemaal, nee, dat ziet u dus totaal verkeerd. Hè. Het is een beetje J. Edgar Hoover, laat ik dat voorbeeld maar geven voordat het al te pijnlijk wordt natuurlijk. Het is een beetje J. Edgar Hoover, de chef van de Amerikaanse FBI, hè, die zei er zijn...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 Ja, wat doet? Nee, dat ga ik niet zeggen. Dat is te pijnlijk voor woorden. Je moet dat eigenlijk vermijden. Um, ik zie dat ik eigenlijk al zo'n beetje aan de grens van mijn tijdsmatige mogelijkheden ben. Dan moet u weten, dat is wel interessant om te weten, dat we nu aan het eind van de tweede sessie staan. En dat ik eigenlijk nog niet heb afgemaakt wat ik gepland had voor de eerste sessie. Ja. Ja, dat kunt u Ik ben zo gewend aan met vijf voor twaalf te leven. dat. Uh... <lacht> Het is droerig, maar waar? Ik moet hoek, hoe ik meer tempo moet maken. Het is zo'n fijn onderwerp eigenlijk. Ik, ik ga u, uh, ik zet er nu toch een punt achter, maar u kunt daarna nog vragen stellen. Want ik hoef nu niet naar bedoel, mijn onderzoekswerk daar is voltooid. Um... Ik zal u volgende week uitleggen waarom eigenlijk alle populisten een broertje dood hebben aan de grondwet en aan de rechtsstaat. En als u even denkt in termen van dat volk kunt u zelf wel uitvinden waarom ze van de rechtsstaat en van de grondwet niets maar ook niets moeten weten. En dat klopt ook heel goed want ja u weet... De meest essentiële artikelen daarvan dienen op korte termijn te worden opgeheven. Daarover volgende week meer. Dank u voor uw aandacht. Oké, okay, dank u. Hallo. Uh, dank u wel, Maarten van Rossum. Dan is er nu nog gelegenheid uh, voor enkele vragen, mocht u hebben. Oh. Meneer van Rossum, een vraagje. <lacht> Mijn naam is uh, Smit, Hendrik Smit. Um, in hoeverre voldoet zo iemand als Geert Wilders niet aan een behoefte? Um, Politici, zo constateer ik, hebben een enorme behoefte aan uh, vijanden of een groot gevaar waar tegen zij kunnen optreden. Dus we hadden destijds het grote rode gevaar. Uh, we hebben tegenwoordig het terrorisme. Uh, ik zie ze niet, maar goed. Uh, Nee, nee. Dus we worden daar voor, uh, daartegen goed beschermd door allerlei mensen die dat, die dat beter weten. Die spreken over oranje en geel en dat soort dingen. Uh, Geert Wilders haakt daar ook leuk op in. Ook terroristen uh, ziet hij. En die haakt dat aan, direct ook aan uh, het moslimgeloof. Maar aan de andere kant, politici hebben ook behoefte aan een, een vijand binnen het parlement... ...en uh, het voldoet daarin ook aan een behoefte van de media... ...want je hebt nu bij uitstek, uh, bij uitstek een soort Jan Klaassen ...of nee, nee, nee, de, de duivel in het uh, popperspel... ...waar je eindeloos op kunt inhakken... ...want is het niet een enorm brevet van onvermogen... ...dat ze nog steeds geen passend antwoord hebben op Geert Wilders? Uh, ja, uw, uw stelling is eigenlijk... Als, die, ...als Geert niet bestond zouden we hem uit moeten vinden... Wat ik praktisch onmogelijk acht. Maar... En zou die niet toch een soort. Hebben de populisten ook niet een functie in. In, in dat grotere geheel van de, van de problemen. Die zich nou eenmaal altijd structureel voordoen. In elke democratische orde. En tot op zekere hoogte denk ik. Ja die hebben ze wel. En je kunt daarbij denken natuurlijk aan een signaalfunctie. Dat bepaalde zaken uh, niet. Geen aandacht krijgen van de zittende partijen. Die vaak relatief traag. ...reageren op snelle maatschappelijke veranderingsprocessen... ...of zich in pas in een laat stadium... ...zich realiseren dat grote groepen zich misschien om allerlei redenen onzeker voelen. Ja, daar kun je je best iets bij voorstellen. En, of denk aan boer Koekoek die een valide punt had. Dat hij dat uitbreidde tot... tot he, ...waarbij de, de Nederlandse staat in een systematisch onderdrukkingsapparaat was. Dat is vers 2. Maar ik denk dat je... Je hebt allerlei soorten van populisten. Want een populisme is, is eigenlijk van zichzelf inhoudsloos, maar kan gevuld worden, zoals ik al zei. Enigszins afhankelijk van plaatstijd en omstandigheden met de, de, de problemen van het moment. En nu... Ja. <coughs> Want dit poerstuk af op de vraag, moeten we dan niet gewoon zeggen... God, dankjewel Geert, wat fijn dat je erop gewezen hebt. En, en, en ja, kom vooral in de regering. En je mag ook op het... Heero Brinkman mag ook op het bordes staan. Minister van Veiligheid. Eh, hebben we het daar al over gehad. Dat we in een van de veiligste landen ter wereld krijgen we een ministerie van staatsveiligheid. Hè. Dat is werkelijk verbazingwekkend. Maar goed, eh, ja. Jij ja, mag wel oppassen als u straks richting station loopt of... of eh, want het is, achter elke ster van de kastanjeboom hier is, is een of andere levensgevaarlijke crimineel. En achter die steen, daar worden uw drugs aangeboden. Het is, het is de hele publieke ruimte, dames en heren. Het is een jungle. Het is verschrikkelijk onmiddellijk, paal en. Pen. Nou, ja, ja dat, ik, ik zie dat wel in. En je ziet heel vaak natuurlijk dat populisten opkomen en weer ondergaan nadat ze zo'n signaalfunctie gehad hebben. En dan wordt hun programma vertaald. ...enigszins geamendeerd... ...naar alle andere partijen toe... Hè. ...die gaan zich eerst een beetje populisme light krijgen... ...dan zal ik het allemaal nog wel over hebben... ...ik denk wel dat je... Een, als, ...als pleitbezorger... ...van de parlementaire democratie... ...of als iemand die de parlementaire democratie... ...ter harte gaat... ...en die de rechtsstaat ter harte gaat... ...laten we niet vergeten... ...democratie zonder rechtsstaat is betekenisloos... ...dat, is, heeft, dat heeft geen betekenis... ...vandaar dat je ook altijd ziet... ...dat eerst wordt een rechtsstaat opgebouwd En op de Nederland was al een rechtsstaat. En daarop is onze parlementaire democratie gebouwd. Maar zonder dat fundament ben je niks waard. En dat is mijn simpele bezwaar tegen Pim Fortuyn. En even, ja, Rita Verdonk, ja, god, wat moet je daarvan zeggen? He, ze, ze, ze heeft nu, geloof ik, niks om handen. En ik dacht, ze kan nog een briefje sturen. Dat de uh, Kleinkunstacademie uh, met, met, uh, graag te haar zal opnemen in het eerstejaarsprogramma. Want uh, ze heeft bepaald wel bepaalde talenten. Um, en dan Geert Wilders. Uh, mijn bezwaar tegen de populisten is dat ze. Je, je kunt beargumenteren dat het probleem van de omvangrijke emigratie te laat is gezien. En dat de ernst van de situatie, althans lokaal, niet voldoende snel onderkend is. Dat kun je heel goed beargumenteren. Maar de volgende stap, dat is nu de stap. Ik vind, die kun je niet maken, namelijk die, die paranoïde obsessie dat wij geïslamiseerd zouden kunnen worden. Dat onze islamitische buurten in feite hetzelfde zijn als de settlers op de Westbank van, van, uh, ten oosten van Israël, als het ware. Dat dat het, het begin is, laten we zeggen, de Koevoet die West-Europa gevoelig zal maken voor het islamiseringsproces. Terwijl er in heel West-Europa ergens tussen de 16 en de 20 miljoen moslims zijn. Hoe die 500 miljoen Europeanen gaan overtuigen, dat is niet helemaal duidelijk. Al gaan die Europeanen wel in een vrij hoog tempo dood. Maar ja, dat ligt niet aan de islamieten overigens. Dat ligt aan het feit dat ze zich niet voortplanten. Ik hoorde net, van iemand die het weten kan, dat als de Italianen zo doorgaan, dat dan over 300 jaar de laatste Italiaan zal sterven. Nou zullen we dat niet meemaken, maar... Ja, waarschijnlijk een familielid van Berlusconi. T Z T. Uh, ja, dat zeg ik wel. En en dat daar heb ik bezwaar tegen. En dat geldt in feite natuurlijk ook voor de voor de. daar dan volgende week over te spreken. Voor het feit dat, dat de rechtsstaat uh, en de hondwet uh, niet serieus genomen worden door de betrokkenen. En wat in feite Geert Wilders voorstelt. Die, ik heb tal van mensen hebben tegen me gezegd, joh. Je moet dat niet zo serieus nemen, dat is retoriek, dat hebben die Limburgers over zich, die overdrijven altijd een beetje, komt door de vorm van die provincie, het verstand is in de schoenen gezakt, zal ik maar zeggen. Eh. Ja, ik ben daar niet gelukkig mee, ik ben daar niet gelukkig mee. Wat Geert Wilders voorstelt, is, en voorstelt, waar hij dagelijks mee bezig is... ...is de demonisering, uitsluiting en discriminatie van een hele kwetsbare minderheid... ...die toch al systematisch gediscrimineerd wordt, niet waar... ...en zich in een sociaal-economische achterstandspositie bevindt. En, uh, Geert Wilders is het klassieke voorbeeld van een politicus die geen problemen oplost... ...maar die ze erger maakt dan ze eigenlijk al zijn. En daar heeft Fortuyn heeft daar het startschot voor gelost... We zullen het even uitgebreid hebben over Fortuyn en wat hij dacht van de islam en dat dat gedeeltelijk zeer ambigu is. Maar desalniettemin, hij heeft er het startschot voor gelost. En, en Wilders heeft daar een, een zeer brede, wat ik al zei, paranoïde obsessie van gemaakt. En er zijn allerlei mensen, gaat u op het internet kijken, die die onbeschrijfelijke lulkoek geloven. Je, je kunt, Geert Wilders, toch heel makkelijk pareren... Ah, u kunt hem makkelijk pareren. Je, je kunt, Geert Wilders, toch heel makkelijk pareren. als je gaat kijken naar waar hij zijn vrienden vindt. vooral in het buitenland. De extreemrechtse uh, krachten in de Verenigde Staten. en daarnaast de, de, de zeer bedenkelijke politieke uh, vrienden in, in Israël. Dat vindt u wel. Maar de mensen die op hem stemmen. die weten niet waar de Verenigde Staten precies zijn. Die hebben al moeite, die hebben al moeite om de weg naar Roermond te vinden. Afgezien van het feit van die tunnel die altijd versperd is daar. Uh, maar u, u, is dat u, ook... Nee, een... u denkt op een hele ingewikkelde manier als je ziet wie PVV stemt... Dat, ...dat zijn mensen die voor een heel belangrijk gedeelte ook onbereikbaar zijn voor... ...bijvoorbeeld interessante feitelijke informatie. Je kunt wel zeggen, ja maar dat is helemaal niet zo. Dat bereikt ze niet. En daar zit ook dat element in van de tegenpartij. Dat zijn ja. al die West-Brabantse West dorpen waar massaal... Of neem Volendam. He? Ja, daar hebben we het al eerder over gehad. Volendam. He, dat is ook zo'n plaatsje wat, wat eh, nou ja. Is, is, het, is het daarom ook echt hun motief, de, de buitenlanders, om op Geert Wilders te stemmen? Want waar blijkt dat uit, behalve dan uit straatinterviews? Ja, ik, ik, is daar ik, ooit onderzoek naar nee, gedaan? Nee nee, nee, nee, straatinterviews zijn volstrekt betekenisloos, zoals u weet. He? Dan zie je zo'n oude echtpaar met zo'n boodschappentas en dan meestal laten ze dan portretten zien van de meest prominente politici. En dan zeggen ze, weet u wie dit is? En dan, god ja, weet jij wie dat is? Is dat niet, uh, is dat niet uh, die kale? Dat is toch die wiegel? Uh, nou. dan blijken ze werk van toeten nog blazen te weten. Waar je ook denkt van, maar stemrecht hebben ze wel. Um, ja, interessant vraagstuk waar we het nu verder niet verder over zullen hebben. Um, ik denk dat in Nederland, kijk het. Ik loop helemaal vooruit op volgende week. Maar goed, dan als u er niet in kunt heeft u het grootste deel al gehoord. Eh, hartstikke handig eigenlijk. Eh. In Nederland komt het populisme laat. Wij dachten dat, dat we er min of meer immuun tegen waren. Denk aan, aan, het, aan de tragische carrière van Hans-Jan Maart. Eigenlijk een beetje een tragische figuur. Daar kun je een, een dramatisch pinter, zou er een dramatisch toneelstuk over kunnen schrijven. Nou, postmodern dramatisch zal ik maar even zeggen. Uh, dus we dachten we zijn ervan gevrijwaard. We, we hebben jarenlang briefkaarten gestuurd aan... aan ...aan heel Europa, dat ze het daar verkeerd deden... ...naar Duitsland, en, en, en flip de winter was schandelijk... ...en gaan ze maar doen. En toen overkwam het ons. En dat niet alleen voor overkwam het ons... ...volkomen onverwacht, dat zal ik u ook nog laten zien... ...maar de charismatische leider werd vermoord. He? Jezus stierf op het kruis. He? Ja, sorry, het, is toch, het wordt toch niet meer opgenomen... ...dus ik kan me wat permitteren. He? De verlossers stierf op het kruis. He? En daar zijn ze zich werkelijk te takken van geschrokken. De Nederlandse politieke elite had zich, net wat u zegt, naar mijn idee... ...vanaf het allereerste moment systematisch te weer moeten stellen. In plaats van die hele lulkoek over de burgers, we gaan naar de burgers luisteren... Hè, ...om dat te lenen van de populisten. We zijn eigenlijk, het populisme is als een, als een schimmel over onze politiek, heeft het gewoekerd... We zijn allemaal een beetje populisme light geworden, daar, daar komt het een grote trek op niet uit, de angst. En het is niet overgegaan, want toen dachten we, en na die LPf dachten we, aha, we zijn eraf. Hè. Nou, toen verscheen geen eh, gekke Rita, zal ik nou maar zeggen. Hè. En je denkt, van ja, het is voorkomen gestoord, maar ja, en, en volgens Maurice de Hond, 26 zetels in het parlement. En toen, toen was dat dan voorbij, en, en toen kregen we Geert, idem dito. Die staat nu verreweg de grootste partij is het op dit moment. Dus ja, die, die, die rest van in plaats van zich, zich het, het conflict te zoeken, wat ik vind dat men had moeten doen op grond van de volstrekt onverenigbare politieke principes van het bestaande systeem, en, en althans de, de denkbeelden van Geert Wilders en dus de polarisatie, is men daarmee meegegaan. Ik bedoel, we krijgen een kabinet wat in feite... Ja, waar, waar, die, waar die, als het ware langzaam gelanceerd wordt naar het, naar het centrum van de macht. En dat heeft u, ja, dan kunt u lang en kort lullen, Verhagen kan zeggen wat hij wil en en Rutte ook. Maar in feite is het natuurlijk zo dat het gedogen werkt twee kanten op. Zij gedogen hem en hij gedoogt hem. Daar komt het een grote trek op neer. En mijn opvatting is dus dat we hem nooit onder welke omstandigheid dan ook hadden mogen gedogen. Bovendien is de vraag, hebben we niks gedaan aan die. Aan die... Nou, kijk. Hè? <lacht> nou ja, ik vind dat de Nederlandse politieke elite daar, en dat geldt in het hoge mate natuurlijk voor het CDA en de VVD, dat die, dat die daar een kapitale fout hebben gemaakt. Het zijn niet voor niks, het is een liberale partij. Het is een liberale partij. De minst liberale figuur in de Nederlandse politiek van de afgelopen halve eeuw is Geert Wilders. Dat is een fanaticus, dat is een fundamentalist. Hè? Een bekwame fanaticus, maar dat heb je heel vaak bij met fanatici, dat ze enorm bekwaam zijn. Hè? Ja, kijk Wim Kam wel. Hè? Ah, een hele bekwame fanaticus, ja. Uh, ja, ik vind dat we dat helemaal fout hebben gedaan. Het CDA is een christelijke, een christelijke partij. Ja, u knikt meteen van van niet, maar ze beweren dat ze dat zijn. En, en als we kijken naar, naar de reactie op Geert Wilders nu en op het gedoogkabinet, zie je dat er toch in ieder geval veel meer weerstand is in de christelijke partij. Waar komt die trouwens vandaan? Van het gereformeerde groepje natuurlijk. Hè? Grotendeels van de gereformeerden. Omdat de katholieken denken, nou ja, ja je moet een beetje ruimdenkend zijn en zo. Ja, er kan van alles misgaan. Er valt wel zo'n priesterhand op de verkeerde plek. Maar ja, dat, daar hoef je toch niet die hele kerk voor op te blazen. Hè? Wat zei Steenkamp ook weer. Um, de honden blaffen, maar de karavaan trekt verder. Ik ben een beetje vergeten eigenlijk hoe het zat. Maar het kwam erop neer dat ja, de katholieken doen wel eens iets verkeerd. Maar ja, onze lieve heer tilt daar niet zwaar aan, eigenlijk. Hè? Onze lieve heer is ook katholiek. Ja, die is nooit met de reformatie meegegaan. Ja. Een beetje een typische figuur eigenlijk. Ja, nee ik vind dat we dat, nee, we, zijn, we zijn nu al negen jaar worden, we gegijzeld door de populistische stem. Maar ik u op wijze, Fortuyn trok 16% van het electoraat, 26 kamerzetels. Op haar hoogtepunt na die idiote vertoning in het passenger terminal trok, uh, uh, hoe heet het, Rita Verdonk, ook 26 zetels. Nu heeft Geert 24 zetels, 15,5%. Nou, dat is steeds ongeveer hetzelfde. De rest die daar niet op gestemd heeft is 85% van de Nederlandse kiezers. Kiezers, laat ik voorzichtig zijn. He? Waarom laten wij ons gijzelen door deze lui? Waarom moeten we... Heeft u in de afgelopen weken en maanden niet die hele wonderlijke conversatie op televisie en in de kranten... dat anderhalf miljoen mensen hadden op Geert gestemd en, en daar moest je toch wel heel speciaal op letten, want anders... Anders gaf je eigenlijk de democratie geen, geen, maar nu blijkt dat dit een kabinet gebaseerd kan zijn op 72 zetels. En hoezo, is, zijn die andere miljoenen kiezers, doen die er dan niet toe of zo? Wat, wat is zo speciaal aan de kiezers van de, van de PVV, zou ik willen weten. Wat, wat is er zo bijzonder aan, behalve dat ze geen benul hebben, niet waarvan de basisbeginselen van onze democratie en onze rechtsstaat. Ja, dat mag je ook niet zeggen. Hè? Je mag niet zeggen, die halve zolen in Maasbracht... Hè? Of weet ik hoe die afschuwelijke dorpen heetten daar in West-Brabant. Eh? Made. Ja, wat zinnen neem. Eh? Eh. Ja, als u over de A27 naar het zuiden rijdt, dan eh, kunt u maar beter geen lekker band krijgen. Ze staan zo klaar, mooi Volkswagen Golf de eh, Goed, nog een vraagje? Ja. Oh, daar. Misschien komt u straks nog aan de beurt. Ja, ik heb een vraag. Ik Dat ben, dacht u al. Ik, ja, ik ben Marjan Bravenboer uit Abensvoort. <tie> uh, ik heb een vraag. Ik ben niet zo bang voor mijn islamitische slagen. En ook niet voor mijn Turkse bakkertje. Het is een heel klein Turkje, ja. Ja, het is een lief, lief Turkje. Erg lekker brood ook. Maar uh, je hebt bijvoorbeeld in Denemarken niet alleen die mevrouw Pia, maar je hebt daar ook een cartoonist. Ja. En die moet beveiligd worden, want en die moet ook echt beveiligd worden, anders wordt hij echt aangevallen. Door wie wordt hij dan aangevallen? Door een Somalische gek. Ja, maar... Uh, De geld van Geert had... Wilders net zo... Maar ik, hoe treurig ik het ook vind dat Geert Wilders bewaakt moet worden. Ja, Kijk, één ook. of twee serieuze bedreigingen betekenen dat je bewaakt moet worden. Maar het feit dat je bewaakt moet worden, betekent niet dat je gelijk hebt. Dat betekent hoogstens dat er gekken zijn die menen dat ze door jou iets gewelddadigs aan te doen, eh, iets doen vanwege hun godsdienst of wel, wat voor rare principes dan ook. Maar mij is dat verwijt al duizend keer gemaakt dat ik, dat ik toch begrip moest hebben voor het feit dat, dat Geert bewaakt moet worden. Maar dat maakt helemaal niets uit voor het waarheidsgehalte van zijn beweringen. We kunnen betreuren dat het zo is. Maar hoeveel bedreigingen zijn het? Dat weten we namelijk helemaal niet. Dat wordt gewaardeerd door een of andere club van specialisten die bekijkt hoe dat in elkaar zit. We mogen aannemen dat de dreiging serieus is... Want u weet hoe woedend Rita Verdonk was toen haar bewakingsdetail werd afgeschaft. Hè? Want dat geeft u ook, ja, ik durf het nauwelijks te zeggen, maar het geeft ook status. Hè? Als ze hier de hele avond achter mij zes van die klerenkasten hadden gestaan. Hè? Omdat ik bedreigd word. Dan had u gedacht, pols, verdomme, dan waren er nog meer mensen geweest. Hè? Ja. was u allemaal gefouilleerd en door zo'n poortje gegaan en zo. Wie heeft er een Zwitser zakmes bij zich? Nou ja. Nee, ik, vind het, ik betreur het zie je. Ik heb meeleid met Wilders dat hij bewaakt wordt. Maar het, zegt over, het legitimeert op geen enkele wijze de opvattingen die hij koestert. Op geen enkele wijze. En dat geldt ook voor die, voor die arme tekenaar daar in, daar in Denemarken. He, dat betreur ik ook buitengewoon. En, en, maar dat is, dan loop je tegen het probleem aan dat, dat eh, gewelddadige islamieten, zij die zich tot de een of andere variant van het jihad hebben bekeerd, dat die steeds worden gezien als pas pro toto voor, ik geloof dat er een miljard islamieten zijn of zo, maar dat is natuurlijk de grootst mogelijke onzin. Ik bedoel, we, we doen toch ook niet pas pro toto voor, voor de christenen die luiden in Amerika die abortusdoctoren doodschieten met, met een geweer hè, vanuit een pick-up truck. Of zegt u dan ook van, ja, dat geldt, nee. Je kunt nou eenmaal grote bewegingen, eh, eh, grote collectiviteiten niet afrekenen op het gedrag van een individuele figuur. Hebben wij toen, toen Volkert van der Graaf eh, Fortuyn vermoorden gezegd, er is geen Nederlander die deukt. Hè? <lacht> hè? Nou ja, dat zeiden de aanhangers van Fortuyn, de kogel kwam van links. Hè? Alsof Melkert even met Van der Graaf had gebeld, zegt van, zegt Volkert... We kennen elkaar nog wel van de linkse kerk. Hè? We, hebben, we hebben nog verhalen in Bennekom. Kun je niet eens even uitrukken. Hè? Nee, zo werkt dat niet. Hè? De kogel kwam niet van links, de kogel kwam van Volker van der Graaf. Een gestoorde fanaticus, ja dan heb je het weer. Hè? Uh, dus ik, ik, ik, ik, heb dat, ik vind het treurig dat het zo is... Maar ik zie het op geen enkele wijze als een legitimering van de ideeën die nu eenmaal niet deugen. En op geen enkele wijze mijns inziens gelegitimeerd kunnen worden. Oké, okay, ja, ik moet nu maar juist afsluiten, want het is uh, tien uur geweest. Ja, dan moeten we in Nederland altijd... Uh... <lacht> het is niet tien uur geweest, ik ben een minuut voor. Ah, dan is er nog tijd voor een andere vraag. Ik heb drie minuten voor tien. Oké, okay, nou prima. En u heeft natuurlijk van het studium-generaal een horloge gekregen. wat tien minuten voorloopt. Ik had vorige week al een vraag. maar die kon ik niet meer stellen. Toen heb ik in de gang even met u gesproken. Ik wilde graag weten. wat, u de, wat uw mening is over de figuur van Ayaan Hirsch Ali. Kun je die oh ook bij de populisten rekenen? Ja, oh jee, Ayaan. Ja, eh, Ayaan is. Eh, een buitengewone te bewonderen en dappere jonge vrouw die zich op werkelijk voorbeeldige wijze heeft weten te ontworstelen aan een uiterst ongelukkige start in het leven. Daarover bestaat geen enkele uh, reden van twijfel. En tegelijkertijd is zij door die ontzettend moeizame start die ze gehad heeft, ik zou zeggen lees haar boek aan op na, ze schrijft maar hetzelfde boek, maar lees er een van die, van die boeken. Dan zult u zien dat ze daar ook zodanig door getormenteerd is dat zij ook in allerlei opzichten een, een fanatica is geworden. Die geen onderscheid weet te maken, nietwaar? Tussen haar extreme uit een, uit een nomadische Somalische groep afkomstige grootmoeder, hè, die haar heeft, heeft, hoe heet het, die, die vreselijke amputaties laten uitvoeren. Eh, en, en de rest van. Hè, bij haar zijn alle islamieten allemaal hetzelfde. Het maakt niet uit wie, eh, waar, kan die bommen, wat alle. In principe een beetje, ook Wilders heeft dat, kijk eens op de website, niet onaardig overigens. Wilders heeft een eenvoudige redenering. Alle moslims zijn fanatieke moslims. Want niet-fanatieke moslims zijn geen moslims. Ja, God eer al demonstrant. En u sommige daarvan, die zien net als dat Turkse bakkertje uit Amersfoort, die zien er nog wel braaf uit. Maar als u even in de alleronderste la van zijn kleine winkel zou kijken, zou u daar een enorm kromzwaard vinden. En het wachten is maar op de gelegenheid u loopt naar binnen u zegt doe maar zo'n leuk Turks broodje en dan komt hij met dat zwaard en klauw. nou ja het gaat in ieder geval snel uh, dat is mijn bezwaar tegen heer Ali. Dat ze, dat ze uiteindelijk geen, geen verschillen meer kan maken en, en ik heb nog wat meer bezwaren zo u wilt dat ze zich wel erg hè, ze werkt bij het American Enterprise Institute uh, heer Siali die hoorde ook tot een van die geweldige pleitbezorgers van de verlichting had ze van, eh, van onze Frits eh, Bolkestein had ze dat gehoord. Hè. Bolkestein heeft ontdekt dat de islam geen verlichting heeft gehad. En wij wel. En u weet, alle Nederlanders zijn zo volledig bewust van de immense invloed van de verlichting. En van het denken van Voltaire en Montesquieu. En ze kijken nog regelmatig in de encyclopedie om te kijken hoe het erbij staat. En, hè, terwijl U moet het maar eens vragen aan uw kennissen. Wat weet u van de verlichting? En dan zullen ze direct beginnen over die spaarlampen die ze recent hebben, ja. hebben ingeschroefd. En ik ik vind dat ik begrijp Heer Ali veel beter dan ik Geert Wilders begrijp. Hè? Maar ik ben het ook daar geldt dat haar, haar voorgeschiedenis, hoe dramatisch ook, en hoe je zij ook als een slachtoffer daarvan kan worden beschouwd, ...legitimeren naar mijn idee niet haar verkeerde idee. Spijt me erg, maar dat is naar mijn gevoel niet het geval. Lees dat meest recente boek, hoe heet ik er weer, Nomade geloof ik als ik het wel heb. Ik heb het besproken, dan vindt u mijn argumentatie nog wat eleganter en, en beter geordend bij elkaar. Is een populist? Nee, dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Nee, ik heb, ik heb van haar nooit iets over het volk of de burgers of, of nee. Nee, nee, nee, nee. Zij, zij was, zoals u weet, lid van de VVD-fractie. En ik, ja, ik heb al te neiging om te denken dat de VVD wel druk bezig is om een soort van populisme light te worden, maar, maar zeker, toen, zeker toen niet. De tragiek van de VVD is enigszins dat ze in het algemeen uh, uh, een vrij goede politici hadden. Wiegel is dan naar mijn idee. Een bekwame, ham, zeker aan een voortreffelijke tv-politicus. Tot zo'n goede dag een echte goede politicus kregen. In de zin dat het iemand was die kon nadenken. die wel eens een boek had gelezen. Wiegel heeft nooit een boek gelezen. Over jaren hoef je niet. Nou, misschien Stieg om dat sluit ik niet uit. Wie heeft dat nou niet gelezen? Hè? Dacht u dat Ed Nijpels ooit een boek las? Nee, wel, nooit niet natuurlijk. Hè? Maar Frits Boelkens wel. En het gekke is natuurlijk dat hij een soort intellectuele spankracht in die partij heeft gebracht... ...die naar mijn idee niets dan verschrikkelijke politieke ongelukken heeft veroorzaakt. Hè. Wilders is een mateloze bewonderaar van Frits En Dat waren allerlei lieden die... die en, en zodra je begint te denken, word je bedreigd door het gevaar een fanaticus te worden. Hè. Want dan wil je toch je wil consequent zijn en je wordt lid van de Burgstichting... En, ...voordat je het weet ga je een kroket met Bart-Jan eten. Wat de nemen. Nou, u weet dat boek van Van dat Venema. Ik heb Van dat niet, die ik uit mijn jeugd ken... Een, een, een, ...een revolutionaire figuur in zijn jonge jaren. En dat boek heet, als ik het wel heb, Tovenaarsleerling. En ik denk dat dat geweldig goed gevonden is... Hè? Bolkestein kan denken. Dus die weet ook waar de grens ligt van die, die je niet moet overschrijden. Maar, maar daar heeft dat Wilders niet. Die denkt juist dat als je hem overschrijdt, dat, dan, dan, dat je dan pas echt, echt uh, iets doet voor die ideeën. He? Niet zich realiseren dat niets zo levensgevaarlijk is in de politiek als ideeën. Ja, dat moet u maar een hele week over nadenken. En dan <lacht> zie ik u uh, volgende week zie ik u weer terug. Dank u wel. Oké, okay, dan wil ik u allen hartelijk danken voor uw komst. En uh, u erop wijzen dat er volgende week dinsdag op hetzelfde tijdstip op dezelfde plek weer een lezing is van Maarten van Rossum in de serie Populisme. En uh, hopelijk tot volgende week. Dank u wel.